11 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Slowakije gaat niet akkoord met de uitbreiding van het Europees Noodfonds. om een eind te maken aan de financiële crisis. In het parlement in Bratislava stemde de meerderheid tegen de uitbreiding. Een van de regeringspartijen vindt het oneerlijk dat een relatief arm land als Slowakije moet meebetalen. En die partij onthield zich van stemming. Premier Radicova had het lot van haar kabinet aan de uitkomst van het debat verbonden. De oppositie in Bratislava stemde vanavond tegen omdat die van het kabinet Radicova af wilde. Er komt deze week een tweede stemronde over het Europese noodfonds. De oppositiepartijen hebben al aangekondigd dat ze dan wel voor zullen stemmen. Slowakije is het laatste euroland dat nog een besluit moet nemen over het crisisfonds. De ontvoerde Israëlische militair Gilad Shalit komt binnen een paar dagen vrij, zegt premier Netanyahu. Hij vergaderde vanavond met zijn kabinet over een voorstel van Hamas om Shalit vrij te laten... in ruil voor honderden Palestijnen die vastzitten in Israëlische gevangenissen. Shalit werd vijf jaar geleden in de Gazastrook gevangen genomen door Palestijnse strijders. Ze overmeesterden hem bij de grens van de Gazastrook met Israël. Sinds oktober 2009 is niets meer vernomen van de 25-jarige Shalit. Premier Netanyahu zei vorig jaar dat hij bereid was tot een gevangenenruil. Maar tot een akkoord kwam het toen niet. Nu hebben Israël en het Hamas-bewind allebei een akkoord getekend. Hoeveel Palestijnse gevangenen Israël vrijlaat is nog niet duidelijk. In de Verenigde Staten zijn twee Iraniërs aangeklaagd die plannen hadden voor een serie terreuraanslagen. Ze waren volgens de Amerikaanse politie van plan bomaanslagen te plegen op onder meer de ambassades van Israël en Saudi-Arabië in Washington.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 Het Nederlands elftal is er niet in geslaagd... ook zijn laatste EK-kwalificatieduel te winnen. In Solna won Zweden met 3-2 van Oranje. Na een achterstand zorgde Huntelaar en Kuit nog voor een 2 in voorsprong. Maar binnen vijf minuten nam Zweden alweer de leiding. Nederland was al zeker van het EK. Volgend jaar in Polen en Oekraïne. België wist zich niet te plaatsen. De Rode Duivels verloren van Duitsland met 3-1. Turkije won in dezelfde pool met 1-0 en mag daardoor deelnemen aan de play-offs voor een EK-ticket. Dan het weer nog vannacht regenachtig. Alleen in het noordoosten droog en wat opklaringen. En een minimumtemperatuur van 9 graden. Morgen bewolkt en van tijd tot tijd regent, maar wel minder wind. Vooral in de middag regent het af en toe flink door. Het wordt 12 graden in het noordoosten tot 17 in het zuiden. Vanaf donderdag droger en zonniger. Tijdens de nachten ontstaat mist en koelt het flink af. Dit was het NOS Journaal.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 Heeft mij failliet verklaard. Het is een verbazingwekkend lot waar men mij mee stoorde. Een verbazingwekkend slot van wat eens bij mij behoorde. Geen parasieten, geen gevlij, geen stroop meer en geen vrij. Geen lik meer, het is voorbij, niets meer te halen.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 Er was hem natuurlijk, Ramses Shafi, met het nummer Zonder Bagage. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog van Dinsdag. Zometeen heb ik contact met Sander van Hoorn... want er is een overeenkomst bereikt over vrijlating van de Israëlische militair Shalit... die al vijf jaar lang werd vastgehouden door Hamas. En verder aandacht voor het eenjarig bestaan van het kabinet Rutte. Hans Andringa sprak met een van de vier founding fathers... Henk Bleker en de rest van de week. Komen Rutte opstelten en verhagen aan de beurt. En dan de verhouding tussen Turkije en de EU is danig bekoeld zo langzamerhand. Correspondent Bram Vermeulen en Europarlementariër Hans van Balen over de vraag, willen wij elkaar nog wel? En morgen begint de Frankfurter Boegmessen speerpunt IJslandse literatuur. Huh? Wanneer heeft u voor het laatst een IJslands boek gelezen? Nou, schrijver Kester Frederiks gaat al onze vooroordelen wegnemen, hoop ik. En om 5 voor 12 Hans Dorrestein, die de uitkomsten van Britse hersenonderzoekers logenstraft dat wij van nature optimistisch zijn. Maar eerst het nieuwsoverzicht. Dinsdag 11 oktober. Slowakije heeft tegen uitbreiding van het Europees Noodfonds gestemd. Door die uitbreiding zouden niet alleen landen die in economische moeilijkheden zitten geholpen kunnen worden, maar ook banken. Abraham Muller is journalist in Bratislava. Goedenavond. Goedenavond. Ja, het werd al wel verwacht, maar het is nu dus zeker. De Slowaken zijn tegen. En nu? Nou, ik wil zeggen het Slowakse parlement heeft tegengestemd. Um, er komt nog een tweede stemming uh, aan het einde van de week. Uh, dat is een, een vrij ingewikkelde procedure. Maar men verwacht dat het noodfonds uiteindelijk wel uh, zal, uh, er doorheen zal komen. Ja, maar het kabinet is wel gevallen, hè? Dus het is, de, de prijs die, uh, die dit kabinet heeft moeten betalen is in feite dat uh, de premier haar ontslag heeft ingediend. Uh, het gaat erom dat één van de vier coalitiepartijen niet heeft willen meestemmen in, uh, in, uh, voor, voor dat noodfonds. En daardoor kreeg uh, dit kabinet niet genoeg stemmen om, uh, om, om dat doorheen te krijgen. Dus die Slowaken hebben dit eigenlijk gebruikt om uh, een, een politiek vuiltje weg te werken? Ja, het is helaas een politieke, binnenlandse politieke strijd geworden. Want de oppositie is voor het noodfonds, de Sociaaldemocraten. En die zullen dus bij die tweede ronde, bij die tweede verkiezingen. eind van de week wel weer meestemmen. Maar dan is de regering al gevallen. Ja. En dan ziet de Sociaaldemocraten de kans om weer terug te komen in de regering. Ja, en dat noodfonds dat gaat toch wel door, alleen met een paar dagen vertraging. Inderdaad, ja. inderdaad. Dankjewel, uh, Bram Muller. Ondertussen hebben de Grieken een nieuwe geldinjectie gekregen van 8 miljard. Ook al heeft het land niet voldaan aan de afspraken met het IMF en Europa. Ze zouden ze duizenden ambtenaren ontslaan. Maar ja, daar is nog amper een begin meegemaakt. Ook heel veel bezuinigingen zijn nog steeds niet ingevoerd. En ook de verkoop van al die staatsbedrijven, ook dat komt totaal niet van de grond. Niet alleen de Griekse staat raakt verder in de schulden. Ook de Grieken zien soms geen uitweg meer. Vader Petrakis zag geen uitweg. Hij reed naar zijn olijfboomgaard en schoot zichzelf met zijn jachtgeweer dood. We're poisoned bij... By... Het aantal zelfmoorden in Griekenland is in een half jaar gestegen met 40 procent. Zeven jaar de cel in vanwege een gasovereenkomst met Rusland. Dat lot treft oud-premier Timoshenko van Oekraïne. Machtsmisbruik oordeelde de rechter. Een politieke berechting, zei Timoshenko, terwijl de rechter het vonnis uitsprak. Ik wil er niet voor te mogen weerken. Ja, u moet maar aannemen dat dat gezegd werd. Ook buitenlandchef van de Europese Unie Ashton is kwaad om de politieke uitspraak. Justice is being applied selectively in what we see as politically motivated prosecutions of the leaders of the opposition and members of the former government. Op deze manier komt de toetreding van Oekraïne tot de EU geen stap dichterbij, vindt Ashton de resten van een Engelse soldaat zijn gevonden in de duinen bij Den Helder. Hij is niet gesneuveld in de Tweede Wereldoorlog, maar veel eerder nog... in de strijd tegen Napoleon. In 1799 stierf hij. Begin dit jaar werd hij gevonden bij werkzaamheden. Hij lag in het zand, duidelijk begraven. En hij lag op zijn rug, met zijn, met zijn handen voor zijn buik... met zijn eigen musketgeweer kruiselings over zijn lichaam. De soldaat hoorde bij de Coldstream Guards, de bekende wachters van Buckingham Palace... Een bijzondere vondst. En dat we ook dus zeker weten uit welk regiment die komt... en eigenlijk ook wel zeker weten op welke dag, bijna welke dag die gestorven is. Bij de ontdekking van de rest doende een oud gedicht op bij de vinder. Het eerste wat me eigenlijk uh, te schoot was schoot was een deel van een gedicht... wat ik op school heb geleerd van de, van de war poets uit de Eerste Wereldoorlog... Van, uh, um, if I should die, think only this of me. That there's a corner of a foreign field that is forever England. Dat was nieuws vandaag op Radio NTV. Martijn eh, Nijhuis, nou ja, neemt een slokje water om eh, u eh, de krantenberichten van morgen alvast mede te gaan delen. Inderdaad. In Nederland zijn 414 plekken waar de grond zo ernstig verontreinigd is... dat die dreiging kan zijn voor mensen in de buurt. Blijkt uit een lijst die het ministerie van Milieu... op verzoek van trouw heeft vrijgegeven. De vervuilde terreinen moeten met voorrang worden aangepakt... en voor 2015 zijn gesaneerd. Staatssecretaris Atsma zegt dat de 30 grote steden... en de provincies daar zelf voor moeten opdraaien. Maar het is maar de vraag of die op tijd klaar zijn met de spoedoperaties... want saneringen worden vaak gekoppeld aan nieuwbouwplannen... En door de economische crisis zijn veel investeringen in nieuwbouw... op de lange baan geschoven. Het was een geweldige zomer. Tenminste, voor de zonnestudio's. Hun omzet steeg deze zomer met 30 procent. Dankzij mensen die door de crisis niet op vakantie konden... en die toch een bruin kleurtje wilden. Zodat het leek alsof ze wel op vakantie waren geweest. Dat zegt de directeur van de grootste zonnebankketen in Metro. Maar de meeste klanten waren toch echt daadwerkelijk op vakantie geweest. Die kwamen langs naar hun verregende verblijf in het buitenland... Ook zij durfde collega's en vrienden niet onder ogen te komen met een bleke huid. Goed nieuws in de Volkskrant. De eurocrisis levert Nederland per saldo geld op... want ons land betaalt door die crisis een historisch lage rente. Het leverde minister De Jager een meevaller op van 7,5 miljard euro. En daarmee zijn de extra kosten van de crisis bijna gedekt. Zoals de redding van ABN AMRO, het gestegen begrotingstekort... en de noodlening voor Griekenland... En dat rentevoordeel dat loopt de komende jaren alleen maar verder op. De grootste industriële ondernemingen in Brabant... slaan alarm bij minister Verhagen, meldt het FD. Topmanagers van onder meer Philips, ASML en DAF... maken zich zorgen over de verslechterende economie. Ze willen dat er een speciale taskforce crisisbeheersing komt. En die zou dan meteen kunnen ingrijpen als de economie instort. Bijvoorbeeld door de deeltijd-WW opnieuw in te voeren... of exportgaranties te geven. Want de high-tech bedrijven in Brabant zijn sterk afhankelijk van de export. Minister Verhagen heeft al gereageerd op de brief van de ondernemers. Zo'n nieuwe taskforce ziet hij niet zitten. Het ministerie van Economische Zaken doet volgens hem al van alles om ondernemers te helpen. Frequente treinreizigers hadden het vast al gemerkt. De dubbeldekkers die met die groene bankjes zijn verdwenen. Eind december zijn ze terug. Dan niet meer als sprinter, maar als intercity en met een heel ander revolutionair interieur. Er komen bijvoorbeeld loungebanken in Schruijspits. En een rij met knusse zitjes naast elkaar. Ook bijzonder klapstoelen in de eerste klas. Op de eerste verdieping zijn voortaan alleen nog stiltecoupés. En daar kunnen forensen in alle rust lezen, studeren of werken. Luidruchtige ouders met kinderen... en bezoekers van de libelle zomerweek kunnen zich beneden uitleven. In de Telegraaf aandacht voor Klein Leed. De speeltuinvereniging in Monnikendam is voor de vierde keer in korte tijd beroofd. Eerder dit jaar werd de voorraad al gestolen uit het berghok van de kantine. En een lege kassa. Afgelopen weekend werden een tostiapparaat meegenomen, kratten bier en flessen wijn. Je zou denken dat de voorzitter van de speeltuinvereniging kwaad is. Maar hij is vooral bezorgd, omdat het waarschijnlijk jongeren waren. die misschien de volgende keer een winkel of supermarkt beroven. Hij snapt ook niet waarom ze vier keer inbraken in een berghok. waar niet eens waardevolle spullen lagen. De voorzitter is een milde man, zo blijkt. Hij zegt. laten ze me nou de gewoon de volgende keer bellen. dan krijgen ze zo een biertje van me. Deze onderwerpen morgen uitgebreid. In de ochtendbladen. Ja, we gaan met Israël en Hamas. Die hebben vanavond een deal bereikt over de vrijlating van de Israëlische militaire Galit Shalit. Die al vijf jaar lang door Hamas werd vastgehouden. Wordt vastgehouden. Correspondent Sander van Hoorn, goedenavond. Goedenavond. Is al bekend wat die deal inhoudt? Uh, het zou gaan om uh, duizend gevangenen die worden vrijgelaten en 27 vrouwelijke gevangenen. Dus uh, 1027 mensen. En weet je, dat is een lijst waar het eigenlijk al de hele tijd over ging. En het heet hangijzer, al vijf jaar lang. Uh, dat is een, een lijst met namen van mensen waarvan Israël zegt. die hebben bloed op hun handen. Die zijn uh, betrokken geweest bij plannen van aanslagen bijvoorbeeld. En ja, dat, dat is dus afwachten om uh, even te zien welke namen daar precies op staan. En dan weet je ook wie er het hart heeft moeten slikken om dit mogelijk te maken: Israël of Hamas. Want die worden dus tegen één iemand geruild. Die worden tegen één iemand geruild. Maar dat is in het verleden natuurlijk wel uh, vaker gebeurd. Gevangenenruilen waarbij die balans uh, heel erg zoek was. En dat is ook een van de redenen dat er nog altijd mensen zijn die zeggen... Uh, dit moeten, moet je niet doen, want daarmee nodig je uh, mensen weer uit... om één iemand uh, gevangen te nemen of te kidnappen. Ja, en dan, dan krijg je het hele feest weer van voren af aan. Maar goed, de druk op, op beide kanten was op dit moment wel heel groot om het, om het te doen. hoor, Want beide... Partijen, dus het Israëlische kabinet op dit moment en Hamas, die hebben uh, hard succes nodig. Uh, de, de populariteit van Netanyahu die staat onder druk, interne sociale protesten. Uh, en ook de populariteit van Hamas die staat sterk onder druk. Hè? De, de Palestijnse president die is onlangs naar New York geweest om erkenning te vragen van uh, Palestina. En ja, dat heeft hem toch wel wat populariteit opgeleverd uh, ten, ten koste van, uh, van Hamas. Dus Hamas en Israël die waren er wel veel aan gelegen om nu zo'n deal te sluiten. En dat lijkt dus inderdaad ook gebeurd te zijn. Ja. Ja, dus deze zaak is voor Israël heel, heel belangrijk. Ja, zeker. En uh, kijk, ik denk dat als dit inderdaad doorgaat... Hè, want even nog die slag om de arm. Het laatste, uh, op dit moment lijkt te zijn... dat uh, de Israëlische kabinet hiermee in moet stemmen... en dat daar zwaar over gediscussieerd wordt. Um, als dat inderdaad gebeurt, dan, dan zul je de leidschap aan, aan beide kanten zien. Hè. Ik bedoel, die Israëlische militair die vijf jaar heeft vastgezeten... niemand weet op wat van hier, dus ja, dat die verhalen die naar buiten komen, dat spreekt natuurlijk tot de verbeelding. Maar vergis je niet, kijk, duizend uh, Palestijnse gevangenen of duizendzevenentwintig, dat klinkt heel veel. Dat is ook heel veel, maar er zitten er meerdere duizenden in Israëlische cellen. En ja, dat zijn dus mensen die uh, uh, aanslagen beraad hebben, Maar dat zijn ook mensen die eens een keer een steen gegooid hebben of die uh, op het uh, juiste moment niet de juiste papieren bij zich hadden. Met andere woorden, dat zijn niet allemaal zware jongens die duizendzevenentwintig Palestijnen die worden vrijgelaten. Desondanks, we hebben het al eerder gezien met kleinere groepen... blijdschap die uh, echt geen grenzen kent. Ja. Dat zul je dus de komende dagen aan beide kanten zien. Ja, Dank je wel. Sander van Hoorn. Ja, we gaan naar uh, eigen land. Mark Rutte, Maxime Verhagen, Ivo Opstelte en Henk Bleker. Dit gezelschap stond vorig jaar aan de basis van het kabinet Rutte. Vrijdag, één jaar geleden alweer, ja, stond de ministersploeg van, met koningin Beatrix op het bordes. En de komende avonden spreken we in het oog. Iedere avond met hoofdrolspelers van toen en nu. Als eerste Henk Bleker, nu staatssecretaris van Landbouw. Maar vorig jaar nog de totaal onbekende tijdelijke partijvoorzitter van het CDA. Maar dat veranderde snel. Dag hans andré in Den Haag. Dag Mieke. Hoe groot was die rol van Bleker eigenlijk? Nou, uh... Ja, behoorlijk groot, want uiteindelijk was hij toch de man... die ervoor zorgde dat het, uh, het CDA, die zich erg zorgen maakte, de leden... Uh, hoe het allemaal zou lopen met die samenwerking met uh, de PVV... Maar les 1, die we kunnen leren, dat is onderschat nooit Henk Bleker. Want de man oog misschien groen en onschuldig, maar hij weet heel goed wat hij doet en hoe hij het moet doen. Hij had al ervaring als politicus in de provincie Groningen, waar hij gedeputeerde was. Maar hij had vorig jaar vooral kans op die grote rol, omdat hij zich met groot succes ontpopte tot... Ja, een uh, acteur die met groot gevoel voor drama... de stemming uh, bij die bezorgde CDA-leden goed wist te verwoorden... Ja. Hij begreep heel goed dat uh, de mensen zich druk maakten over die samenwerking. En juist door op die golven van het sentiment mee te gaan... greep hij ook de kans om de mensen langzaam bij de hand voor te bereiden... dat ze uiteindelijk op die inmiddels uh, historische uh, congresdag in Arnhem... met twee derde akkoord gingen toch met de samenwerking met de PVV. Ja, deelname, hè? met gedoogsteun van die PVV. Het splijt het CDA wel, dat weten we ook allemaal nog meer. Wordt dat nu dan uh, algemeen geaccepteerd? Nou, algemeen is het misschien uh, een uh, te groot woord... want het ligt nog wel uh, gevoelig binnen het CDA. Uh, zeker die een derde van het ledenaantal dat uh, tegen de samenwerking was... is nog steeds heel erg op zijn hoede. Die kijken nog steeds wat er gebeurt op terreinen van uh, asiel, immigratie uh, en mensenrechten. En als je kijkt naar de peilingen voor het CDA... die zijn nog steeds uh, desastreus. 14 uh, zetels volgens uh, de laatste peiling... En het is dus ook heel erg de vraag of die gok die Maxime Verhagen... en ook Henk Bleker vorig jaar namen, uh, of die wel goed gaat uitpakken. Want zij dachten en denken nog steeds dat uh, na die rampzalig verlopen verkiezingen... dat het CDA van 41 naar 21 zetels ging... dat het beter was om in een kabinet te gaan zitten dan in de oppositie. Hm. En hoe kijkt Bleker terug op dat eerste jaar? Ja, ik heb vanavond uh, gesproken mm -hmm. en uh, dat is nog best een lastige vraag... want Bleker wil namelijk helemaal niet terugkijken. Hij heeft uh, herhaaldelijk verzoeken uh, geweigerd... om uh, aan onze uh, korte serie terugblikken mee te werken. Um, ik dacht aanvankelijk van zou hij niet trots zijn... op wat er allemaal uh, bereikt is door het kabinet. Maar dat is niet uh, wat Bleker zelf over zegt als verklaring. Hij zegt van van vorig jaar, dat is voorbij en ik kijk vooruit. Het is nu een jaar verder. Ons land is in uh, economisch gezien een heel zwaar weer. En ik wil vooral uh, energie stoppen in goede dingen doen uh, als lid van, uh, van deze regering. En goed meedenken binnen het CDA. Vindt u dat dat regeren, het zoeken van oplossingen, voldoende kan... als de gedoogpartner op een aantal belangrijke dossiers voornamelijk op de rem gaat staan? Deze regering wist vanaf uh, dag 1 dat op uh, belangrijke onderwerpen wij steun in de Kamer moeten verdienen. Maar het lijkt een beetje op, de ene keer zijn we vriendjes met die... en de volgende dag zijn we vriendjes met die. Nee, maar het gaat hier niet om vriendjes, zus of vriendjes zo. Het gaat erom of je in het parlement, bij die 150 leden... voor belangrijke beslissingen, meerderheden kunt creëren. Wij zijn er in Nederland niet aan gewend aan dit soort van minderheidskabinetten. En misschien moet u als journalist daar ook een beetje aan wennen dat dat... Gebeurt en dat het zo gaat. We zagen gisteren en vandaag dat minister Leers... dat hij een gesprek had gehad met Geert Wilders. Vindt hij dat het normale gang van zaken... dat je privé, buiten de parlementaire weg om verantwoording moet afleggen... wat je zegt en doet als bewindspersoon? Op zichzelf is volgens mij het helemaal ook in reguliere meerderheidskabinetten... Eh, niet ongewoon dat wanneer er eh, door een bewindspersoon... Eh, Onduidelijkheid wordt uh, gecreëerd uh, naar het oordeel van een van de coalitiepartners... Uh, over sta ik op dat specifieke onderdeel nog achter het regeerakkoord... dat dat uitgepraat wordt. En dat is ook weer zo, we hebben daar nu bij deze, met deze gedoogconstructie... lijkt het wel alsof dingen die misschien in het verleden gewoon passeerden... en ja, even via een telefoontje werden opgelost... Ja, die krijgen nu een andere lading... Uh, en uh, dat begrijp ik ook wel, maar dat is ook de realiteit. Het is beeldvorming. Nee, het is, het is, het is extra gevoelig allemaal. Uh, door de constructie, een uh, minderheidskabinet met een gedoogpartij, partij. Door uh, het karakter van de PVV, uh, dan is het ook extra uh, gevoelig. Voor, bijvoorbeeld voor CDA's of voor VVD'ers uh, enzovoort. Dus ja, dat begrijp ik allemaal wel. Maar dat dingen worden uitgesproken als er beelden ontstaan die in een coalitie onduidelijkheden oproepen, dat is wel normaal. U zat achter deelname bij dit kabinet zat een, een duidelijke reden, een argument. Het CDA zou, volgens Maxime Verhagen, een betere kans maken... om uit de slechte verkiezingsuitslag te komen door deel te nemen aan een kabinet... dan proberen je jezelf te hervinden in de oppositie. Vind je het nog steeds een goede keuze om op die argumenten deel te nemen aan dit kabinet? Het is nog niet gelukt. De profeten die destijds zeiden van... binnen een jaar zijn wij terug op een niveau van 25, 30 zetels... omdat we aan deze regering meedoen, die heb ik nooit geloofd. De onheilsprofeten die zeggen van... Uh, we worden bij de eerste verkiezingen, namelijk de provinciale verkiezingen, gehalveerd... heb ik ook nooit geloofd. We moeten gewoon nuchter, gestaag doorwerken. Als uh, regeringspartij, met onze fractie... Uh, en uh, onze partij onder leiding van de partijvoorzitter is bezig om uh, een nieuw profiel uh, van het CDA uh, te vormen. Maar dat is niet een kwestie van op een achternamiddag... dat is hard werken en daar hebben we dus een paar jaar voor nodig. En de deelname aan het kabinet loopt niet de, de opbouw van de partij in de wielen. Juist omdat er allerlei controversiële besluiten... ook door het kabinet worden genomen... die ook niet altijd goed vallen bij het CDA. Nee, wij hebben destijds de analyse gemaakt vorig jaar... dat regeringsdeelname niet het herstel van het profiel van het CDA in de weg hoeft te staan. Maar als je kijkt naar het CDA, gaat die het redden? Daar ben ik nog steeds positief over, dat we dat uiteindelijk uh, uh, gaan redden. Uh, maar het is niet zo dat we dat even... Uh, dat is geen korte baanwedstrijd. Het gaat meer om, uh, om de 5 en 10 kilometer of de halve marathon... dan om, uh, om een sprint van uh, de 500 of 1000 meter. Toch een beetje teruggekeken. Was het erg? Voor mij hebben we weinig teruggekeken. Weinig. En dat zei staatssecretaris Henk Bleker tegen Hans Andréga. We komen later deze week nog te spreken met Mark Rutte en Ivo Opstelten. En morgen laten we drie oppositiepartijen aan het woord. De een krijgt meer gedaan van dit minderheidskabinet dan de ander. Waar ligt dat aan? Morgen dus in het oog. singing All about tomorrow Junes are promises we can keep Every moment brings Don't make promises van Paul Weller. En het zal me niets verbazen als hij in plaats van JJ Kiel in de kast had staan. We gaan het hebben over de relatie tussen de Europese Unie en Turkije. Met Europarlementariër Hans van Balen van de VVD. Goedenavond. Hij is er. Dag meneer Van Balen. Ja, goedenavond. Ja, eerst even uw reactie op het nieuws van vanavond. Dat Slowakije tegen uitbreiding van het noodfonds heeft gestemd. Wat vindt u ervan? Uh, dat is een echte tegenvaller, want alle uh, landen uh, van de eurozone moeten voor zijn wie dat fonds kunnen verhogen. Uh, en dat betekent, uh, die verhoging is echt noodzakelijk om een dam op te werpen tegen de problemen in de Europese Unie met betrekking tot de eurocrisis. Uh, de vraag is echter: uh, de slagverging is gevallen, uh, misschien kan die gerepareerd worden, dat zou kunnen, hè, dat, dat er uiteindelijk toch een oplossing komt... En als dat niet zo is, dan moeten we gaan bekijken of uh, het noodfonds te verhogen is uh, minus één land. Uh, mm. Daar moeten we dan naar kijken, want die verhoging van dat fonds, zoals afgesproken, is echt noodzakelijk. Nederland heeft daar ook uh, deze week voor gestemd, de Tweede Kamer. Ja, maar goed, ik begreep dat dat uiteindelijk alleen maar een vertraging oplevert, omdat ze uiteindelijk toch wel voor gaan stemmen. Ja, maar dat weet je nooit. Uh, is... Je ziet in Slowakije ook dat... Uh, er een, een rechtse... Uh, populistische partij is die eigenlijk niet wil meewerken... <tie> Uh, nou, lukt het om misschien meer partijen uit op de oppositie te betrekken? Uh, ik vind het in ieder geval een gevaarlijke uh, situatie. Ja. Goed, dan de relatie tussen de EU en Turkije. Die uh, is flink bekoeld. Hè? De Europese Commissie presenteert morgen een ja. voortgangsrapport... over die onderhandelingen met Turkije. Maar dat zal geen optimistisch verhaal worden. Turkije lijkt zich steeds meer van Europa af te keren. En in Europa is zelden een positief geluid te horen over Turkije. Ja, willen wij elkaar nog wel? Dat ga ik ook bespreken... met met Bram Vermeulen. Dag Bram. Goedenavond. Correspondent in Turkije. Maar ik begin bij u, eh, meneer Van Balen. Wat zit u op dit moment het meest dwars in het optreden van Turkije? Is dat Turkije onvoldoende beseft... dat Turkije wil toetreden tot de Europese Unie. Het is niet zozeer dat de Europese Unie tot Turkije toetreedt... dus je moet voldoen aan de voorwaarden die wij stellen. En heel onlangs heeft de Turkse vicepremier gezegd... Het moment dat Cyprus in de tweede helft van 2012 voorzitter wordt van de Europese Unie... lidstaat Cyprus, waarvan Turkije het noorden bezet houdt... dan zullen wij als Turkije eigenlijk geen zaken doen meer met uh, het voorzitterschap, met de Europese Unie. Dat kan niet. Als Turkije op die weg voortgaat... Uh, dan zie ik uh, van verdere onderhandeling niets komen. Ja. Uh, Bram, wat zit de Turken dwars? Ja, de Turken zitten onder meer dwars dat uh, Europa... Cyprus dat lidmaatschap heeft geschonken in 2004, ondanks het feit dat de Griekse Cyprioten vlak daarvoor bij een uh, referendum tegen oplossing van het, uh, de verdeling van Cyprus hebben gestemd, tegen hereniging met de Turkse Cyprioten, terwijl de Turkse Cyprioten dat aan de andere kant van het eiland wel hadden gedaan. Dus de, ja, op Cyprus en in Turkije, uh, in het noorden van Cyprus, zijn ze boos dat Europa eh, gewoonweg de deur heeft dichtgegooid voor een oplossing van, van die kwestie. En juist Cyprus wordt, ook nu weer door meneer Van Balen, vaak als excuus gebruikt... om ook de onderhandelingen met Turkije niet verder door te voeren. Dus eh, Europa verschuilt zich achter de kwestie Cyprus... terwijl Europa zelf niet erg veel doet om die kwestie verder te helpen. Dat zeggen de Turken dan. Ja, en die Turken die, uh, trekken ook steeds meer naar uh, de Arabische landen. Nou ja, wat je, wat je nu ziet is dat de Turken en Achval, uh, vooraan staan om daar uh, zaken te doen. Uh, dus dat zie je met die uh, Arabische toer bijvoorbeeld van premier Erdogan vorige maand. Hij ging naar Egypte, hij ging naar Tunesië, hij ging naar Libië. Um, en dat deed hij allemaal uh, in een week waarop hij behoorlijk ook de keer ging tegen Israël. Waardoor hij daar ook met applaus werd ontvangen. Waardoor het soms wel eens lijkt alsof hij nu meer eh, naar de Arabische wereld hangt. Maar ik geloof nog steeds dat hij ook nog steeds naar Europa kijkt. En, hij voelt zich ongewenst. Nou, het is in elk geval zo dat er in Turkije veel irritatie bestaat... over het feit dat Turkije nogal makkelijker wordt gebruikt voor electorale doeleinden. Dat werd ook deze week weer gezegd toen eh, president Sarkozy van Frankrijk opriep aan de Turken om de Armeense genocide nu eens te gebruiken. Toen beten de Turken onmiddellijk terug en zeiden... als, het, als jullie daar zo graag over willen praten... praat dan ook eens over je eigen koloniale verleden. Uh, maar het is natuurlijk zo dat ja, Turkije vaak... als uh, vooral in verkiezingscampagnes wordt gebruikt. Wij zijn tegen Turkije. Uh, terwijl daardoor uh, eigenlijk het democratiseringsproces in Turkije zelf niet erg wordt geholpen, want zolang Turkije met Europa blijft praten... zal moeten blijven praten, moet er hier ook wat op gang blijven qua democratisering. Op het moment dat het heel erg koud wordt allemaal... hoeft het ook niet meer zo voor de Turkse regering om die hervormingen door te voeren. Nee, meneer Van Balen, kunt u zich daar iets bij voorstellen, bij die gevoeligheden? Nou, in de eerste plaats wil ik ook wijzen dat uh, Turkije dus illegaal... ook tegen de wil van de Verenigde Naties het noorden van Cyprus bezet houdt. Hè? En daar heel veel kolonisten naartoe heeft gestuurd. Dus uh, de Turken hebben daar wat uit te leggen. Maar in de tweede situatie, uh, als je praat over verkiezingen en populisme... dan zeg ik nou, mijn partij, de VVD, heeft destijds gesteund het openen van onderhandelingen. Dus uh, als we populistisch hadden willen zijn, waren we daar toen tegen geweest. Uh, Turkije verdient een eerlijke kans, maar Turkije moet ook beseffen dat ze dadelijk als het allemaal lukt, onderdeel van een rechtsgemeenschap is. Wat niet het recht van de sterkste is... maar het recht uh, van ja de, de rechtspraak van de politieke samenwerking. Uh, Turkije uh, doet het economisch fantastisch. Dat moeten we gewoon erkennen. Turkije maakt progressie... maar bijvoorbeeld niet op het gebied uh, van de journalistieke vrijheden. Er zijn meer journalisten achter uh, Slot en Gendel dan ooit. Uh, het is nog steeds met de godsdienstvrijheid een probleem. Uh, en één ding wil ik wel in discussie hebben... Ik ben blij dat Mark Rutte tijdens de algemene politieke beschouwing heeft gezegd... ...ik wil niet meer dat beledigende gedoe over premier Erdogan... Hè, ...die door Willers als total freak en door een lid van zijn partij werd weggezet... ...als nu komt de islamitische aap uit de mouw. Rutte heeft terecht daar afstand van genomen. We moeten met respect en met achting over elkaar spreken. Maar de problemen zijn heel groot... En Turkije moet aanvaarden dat de regels die gesteld worden, daar moet ze aan voldoen. Anders heeft het lidmaatschap geen zin. Nee, dus vindt u dat die onderhandelingen met Turkije over het lidmaatschap door moeten gaan? Nou, ik vind uh, dat Turkije niet kan volhouden dat ze in 2012 niet met het Europese voorzitterschap wil praten, omdat dat dan uh, lidstaat Cyprus is. Ik vind, er is een afspraak geweest dat uh, symbiotische vliegtuigen en schepen... naar Turkse havens zouden komen. Dat heet het Ankara-protocol. Dat is... ...door Turkije onderschreven, maar nooit uitgevoerd... ...laten ze dat als gebaar van goede wil uitvoeren... ...en normaal met de EU, ook onder Syriotisch voorzitterschap spreken... ...dat is een groot gebaar. En ik neem Turkije niet kwalijk dat ze zich ook oriënteert op de Arabische wereld... ...sterker nog, daar is een hele geschiedenis... ...en daar kan Turkije een belangrijke rol vervullen... Uh, ...maar Turkije moet zich wel aan de regels houden van het huis... ...en dat is het huis Europa. Ja, En als ze dat niet doen, dan vindt u dat die onderhandelingen beter afgebroken kunnen worden? Als uiteindelijk niet wordt gesproken met het Europees voorzitterschap... wanneer Cyprus dus de hamer in de handen heeft, de voorzittershamer... Dan, dan moet je concluderen, het gaat niet langer zo. Maar laat Turkije dat voorkomen en een aanbod doen over uh, die Cypriotische vliegtuigen en schepen... Hmm. en normaal spreken met de EU. Goed, Bram. Uh... Ja. Ja, dat is interessant, van... hè? want dat ja, ja. zou betekenen dat we dus volgend jaar uitsluitsel moeten krijgen. Als de Turken vasthouden aan hun standpunt, uh, dat ze dus niet met Cyprus gaan onderhandelen in die zes maanden... dat ze dan alles bevriezen, zegt meneer Van Baan, dan stoppen we er helemaal mee. Nou ja. Dan moeten we met de Turken praten en zeggen van luister eens, als je je zo gedraagt... als je zegt van we respecteren de huisregels van de Europese Unie niet, wil je dan wel lid worden? Uh, en het betekent dat is een kwestie echt van groot belang... Turkije kan dat allemaal voorkomen door normaal het Ankara-protocol uit te voeren. Daar hebben ze een handtekening onder gezet. En normaal met de EU te blijven praten. Bram, denk je dat Turkije zal zwichten voor die druk als het erop aankomt? Nou ja, je hebt nu te maken met een uh, regering in Ankara... die nog nooit zo zelfverzekerd is geweest. Op 12 juni werd deze regering herkozen met uh, 50% van stem. De helft van alle kiezers stemde hiervoor de AK-partij van premier Erdogan. En sinds 12 juni zie je dus... Ook dat die regering daarvan geniet en dat ook laat zien. Dus durven ze het uh, uh, behoorlijk hoog op te spelen met Europa, met Cyprus, met Israël. en hebt een regering die zich steeds nationalistischer uitlaat. Dus ik zie ze nog niet zomaar terugkrabbelen van de inzet die ze nu gedaan hebben. Volgens mij is overigens wel het doel van die inzet om Europa te bewegen... om misschien wat te helpen bij die Cypriotische kwestie. Want dat zit al zo ontzettend lang vast. En ik weet niet of, uh, of Europa wat dat betreft nog wat water in de wijn uh, zou kunnen doen. En ik weet niet of meneer Van Balen daar enig inzicht in heeft. Het inzicht die ik heb is uh, dat er moet een paar dingen erkend worden. Er moet een vredesregeling voor Cyprus ja. komen. Ja. He, dus die moet er gewoon komen. Het is in zijn belang. Ja. In in eerste plaats ook voor Cyprus. Twee is, die uh, bezetting van Noord-Cyprus, gewoon een militaire bezetting moet beëindigd worden. Ja. Uh, en dan moet dus gesproken worden. En ik heb liefst directe onderhandelingen. Laten we als EU maar het voortouw nemen in plaats van alleen het bij de VN te leggen. Ja. Uh, en Turkije kan dat gebaar van goede wil maken, wat ik noem, dus schepen en vliegtuigen aanvaarden. En anders en dan hoeft het niet meer. Het nou, is niet een kwestie van anders hoeft het niet meer. Maar dan geef je aan dat je echt niet bereid bent okay. je naar de huisregels te voegen. En dan heeft verder praten ook natuurlijk geen zin. Maar de sleutel ligt nu in Ankara. Laten ze die sleutel omdraaien. Goed, hartelijk uh, dank. Hans van Balen, europarlementariër voor de VVD. En correspondent Bram Vermeulen ook. Dank je wel. so stay. Thank you. And I got hit. There's no mistake. So Quiet van Björk. Ja, de IJslandse zangeres, die kennen wij allemaal. Maar kennen wij ook IJslandse schrijvers. Daar ga ik het over hebben met schrijver Kester Frederiks. Want morgen begint het de Frankfurter Boegmessen. En dit jaar is er speciale aandacht voor die IJslandse literatuur. Dag Kester. Hallo. Je hebt ja, zelf goed. ook door het land gereisd. En je kent uh, de, ja. de, de literatuur. Kan je het lezen? Nee toch? Nee, ik kan het niet lezen. <laughs> het is een onbegrijpelijke nee. taal. Het is een hele volgens mij. ingewikkelde... Heel ingewikkelde taal, ja. hey, Was je verrast toen je hoorde dat IJsland uh, het speerpunt zou zijn? Nou, vorig jaar werd het, werd het al bekendgemaakt. Ik was wel heel uh, blij verrast, omdat mm -hmm. het natuurlijk toch een hele... in Nederland althans, zeer onbekende literatuur is. En dat is ten onrecht, want ik vind het een geweldige literatuur. Omdat er heel veel... Uh, ja, al die IJslandse romans, die gaan hoofdzakelijk over de mens... in gevecht met, uh, met de natuurkrachten... Ja. Dat is ook, je hebt 300.000 ja. mensen, het is ja. logisch. Uh, bijna iedereen woont hier rijk, ik. Ja. En daarbuiten is het allemaal grote, uh, grote leegte en ruigte en ruw land en vulkanen en gletsjers. Dus dat is uh, heel ja, ruig, maar wel heel a, fantastisch. Als die literatuur zo, zo mooi is, waarom kennen we die dan zo slecht? Nou ja, het is natuurlijk altijd een land geweest dat uh, behoorlijk in isolement heeft geleefd. Er was altijd een land uh, waarvan men denkt dat ligt aan de rand van de wereld. En uh, ja, daar kom je zomaar niet. Het is ook niet een land wat uh, toeristisch een tijd lang erg in trek is geweest. Dat is pas de laatste mm -hmm. tien jaar eigenlijk veranderd. En ik denk dat in het algemeen is natuurlijk wel een tendens nu dat die Scandinavische literatuur, waar je toen IJsland er ook max half wel heeft bij kunt rekenen, dat hij heel erg in de opkomst is. De aandacht van mensen gaat heel erg naar de Arktische literatuur... naar de Poolgebieden, naar de Gletsjergebieden. Dus die, die witte noordelijke wereld die begint mensen heel erg te interesseren. Dat merk ik ook aan veel ja, reizen, mensen die reizen om mij heen. Dus dat zal ook een van de redenen zijn, denk ik, dat IJsland... Uh, ja, eregast is van ja. de boegmessen. Ze noemen het ook zakenhaftes IJsland. Dat is de, ja, ja, ja. de kreet, het motto waarmee IJsland dan in de hemel wordt gelanceerd. Jawel, dus ze refereren dan toch weer aan die oude zagen, aan die Edda. Ja. Aan die Edda want ja. die komt natuurlijk iedere keer om de hoek kijken. Terwijl die al in de dertiende eeuw geschreven is, toch? Ja. Nou, het is opmerkelijk er, er dat... Een man met zo'n leuke naam, Snorri. Snorri, <laughs> Snorri is Roekoetsun. Ja. Maar we noemen hem Snorri, geloof ik, bij zijn, uh, ja. dat is zijn naam. Uh, ja, die, die, is, die is natuurlijk al in de 12e en de 11e eeuw geschreven. Ja. Dat is een proze en poëzie, Edda. En het blijkt toch dat veel IJslandse auteurs. nog steeds zich door die zaken, door die saga's. Die, die oerverhalen van uh, die oergoden, die oppergoden, die, opper die natuurkrachten die dan in die goden gepersonifieerd werden, dat, zie, dat uh, die schrijvers zich nog steeds daartoe laten inspireren. Daardoor laten inspireren. Dat is wel opmerkelijk. Zelfs een ja. boek van uh, een hele goede schrijver, onlangs nog verschenen, um, Boerkertsoen, De Zwaan. Dat gaat over een meisje, dat van de kust door haar ouders in het binnenland bij een boerenfamilie wordt gedropt en daar eigenlijk volwassen moet worden in een gruwelijke eenzaamheid van dat uh, lege land. Maar zou dat ook een reden zijn dat die IJslandse literatuur... tot op heden niet echt heel erg doordringt? Omdat dat toch ook iets... Ja, Ze kijken dus toch altijd nog heel erg naar, naar binnen, naar, ja. hun eigen, naar hun eigen... Ja, zeit. zelfs die John, hè, dus de tekstschrijver van, ja. uh, van Björk... Björk ja die zei, ik ben nog steeds opgevoed door mijn moeder... en die, jongen is, of die man is halfweg de veertig, denk ik... door de saga's die mijn moeder uh, mij vertelde. En het schijnt zelf dat Helle Haas een keer heeft gezegd... dat uh, haar moeder in Nederlands-Indië, terwijl zij onder de piano lag... Ja. tegen een andere uh, IJslandse auteur, heeft ze een keer gezegd... op zijn boegmessen, van ik wil IJslands lezen... want mijn moeder las mij altijd IJslandse... Zagen voor, dus ja. dat vind ik wel weer een hele mooie een mooie link. Maar goed, dit terzijde. Was jouw het, het eerste boek dat jij las van een IJslandse auteur? Was dat ook de Edda? Of was dat iets anders? Dat was een boek van uh, Laxness. Dat, dat is de Nobelprijswinnaar? Dat ja. is de Nobelprijswinnaar, In 1955 heeft hij die ja, uh, gekregen. Ja, ja. En welk boek was dat? Dat was uh, uh, Salka Lavina. Een boek over een vrouw. Een fantastisch boek. Maar eigenlijk ging het al, dat ging toen al in de jaren 50... over hoe de IJslanders omgaan met hun geld. Het is eigenlijk okay. een soort <lacht> visionair boek... Oh, over ja, de ICC ja. van, uh, tien jaar van een paar jaar geleden... Maar daarin is een man, uh, die, die woont in een dorp... en die, houdt al het, die leent geld van de mensen, een kruidenier, die leent ook geld. Nou, dat vinden ze goed. Hm. En met dat geld gaat hij dan weer investeren. Maar het is wel het geld van die, van die arme dorpsbewoners. Ja. Dus toen begon het al. Ja. Dus dat is, was een heel mooi boek om te zien... hoe uh, Laksnes heel erg goed de vinger ook al aan de pols... We hebben een socialist, Laksnes, en hm. communist ook... Hoe goed hij de pols, uh, de vinger aan de pols hield van de van de hedendaagse maatschappij. En kennelijk al een soort visioen had, oh, dat gaat ooit een keer fout met die IJslandse kleine kruideniers... die uh, geld lenen van maar, hun klanten. Maar die boeken spelen eigenlijk dan ook allemaal op IJsland. Ja, het is, een, uh, het is een heel geïsoleerd land. Dat merk je ook. Ik heb een aantal auteurs ook geïnterviewd ja. op Crossing Border. Heeft John bijvoorbeeld opgetreden ja. en die Berkoetsoen. En die heb ik toen geïnterviewd. En ze zeggen allemaal, we zijn allemaal heel erg geïsoleerd opgegroeid. Met onze ouders in uh, kleine boerengemeenschappen. Want Rijkjavik, ja. dat werd al gezien als de stad van de ja. zonde. Een ja. demonische stad. Wat je toch niet de eerste denkt als je ja. een Rijkjavik uh, bent. Maar goed, het, de, de verbondenheid met die verlaatheid van de natuur... en de schoonheid van de natuur, dat is wel het kenmerk van, van al IJs... die IJslandse boeken. Ja. Maar er zijn ook wel boeken geschreven over het zondige leven in Rijkjavik, mag ik hopen? Ja, er is een fantastische oh. schrijver, uh, Helkerson... en die heeft het boek geschreven 101 Rijkjavik. Ja? Die is ook nu te gast op, uh, op de mensen zijn er bijna allemaal... Eh? En 101 is het district Rijkjafik. Dat is de, de, de hotspot van Rijkjafik. En daar gebeuren zeer woeste dingen. Drankavonden en uh, oh. al slechte zaken. De zonde die viert daar hoogte. Dus dat was echt het eerste boek wat in IJsland geschreven is. Het is ongeveer zes jaar geleden uitgekomen. Over het grote stadsleven. Maar er wordt dus relatief veel geschreven. Terwijl er maar 300.000 mensen wonen. Ja. Dat is toch opmerkelijk. Ja, maar dat geldt ook voor Noorwegen en Zweden en, en Finland ook. In die landen worden kwal... veel boeken ja. geschreven, dikke boeken en kwalitatief en worden... goede boeken dus ook. Hoogstaande literatuur. Altijd zijn er ook altijd familieverhalen. Dus je krijgt altijd heel veel informatie hoe ja. families zich tot elkaar uh, met elkaar omgaan. En er uh, worden dan? veel, ge... nou, lange avonden, lange nachten in de winter. Hè. Het is daar natuurlijk om nu al vier of vijf al donker. Ja. En dan heb je een hele lange nacht om of dikke boeken te schrijven... Ja, of ze te lezen. En boeken zijn ook goedkoop daar. Ik geloof dat, dat, dat een boek daar een 10 euro kost of zo. Dus er zijn ook leesclubs in, IJsla uh, in Noorwegen, ook in IJsland... die wij vroeger ook hadden. in Nederland nu niet zoveel Maar goed, die leesclubs die zorgden ervoor dat die boeken heel erg veel verspreid worden. En nu, dat is wel leuk, in de aanloop van de Boegmes... De laatste, het laatste jaar, dus herfst 10, 2011 ja. en nu zijn er alleen al in Duitsland 200 IJslandse uh, romans en gedichtenbundels vertaald. Dus ah. ze hebben het heel groot aangepakt in de Ja, nou, Dan moeten mijzelf. wij dan toch ook maar eens over de brug komen. Je had nog iets meegenomen. Heb je nog een heel klein fragmentje? Van, uh... Ja, net is verschenen ja, heel kort, uh, ja. de Edda. Ja. Een prachtige vertaling van uh, Marcel Otten, die heel veel vertaald ja. heeft. Van Pleitbezorger, de uitgever Ateneem, ligt morgen of overmorgen in de winkel. En dat is de Proza, Edda, van die Snorri. En dat ja. is een zeer beeldrijk boekwerk. Een klein stukje. Een klein stukje. Ja. Het gaat over ma dappere mannen. Dappere, luisterrijke mannen verdedigen met het zwaard het oppervlak van de vorst. Helmen splijten vaak door de woeste wapenstorm. Nou, dat is een IJslandse literatuur ten voeten uit. Goed, en welk boek moeten wij dus per se lezen van jou... Na nou, deze Edda, met die, een fantastische ja, sowieso, inleiding. Ja. Die Edda moeten we ja. lezen. En uh, 101 Rijkjafik. En als uh, ook een heel mooi boekje is, is, Hemel en Hel, ja. van Jan Kalman. Het gaat over een jongen die komt op een boot terecht... Uh, vergeet zijn jas mee te nemen en uh, sterft een ijselijke dood. En eigenlijk gebeurt dat omdat hij thuis nog even een dichtregel... van uh, Paradise Lost van Milton wilde <laughs> lezen. En dat voorlezen op die, voor die mensen op die boot. <laughs> Oké, okay. dankjewel. Kerstin en Ja. Het is vijf voor twaalf. Verrassend nieuws. De mens is van nature optimistisch. Britse hersen hersenwetenschappers hebben dat onderzocht. Mensen schatten risico's altijd te laag in. Wij denken, mij overkomt dat niet. Maar we kunnen dus niet anders. Goedenavond, Hans Dorenstein. Ja, goedenavond. Ja, de mens is aangeboren optimistisch. Wij moesten meteen aan u denken. Ja, dat snap ik. Ja, waar zit dat optimisme bij u? Nee, ik, nee, ik sta bekend als, uh, als pessimist. Ja. Maar dan ben ik... Daar ben ik blij mee. Want ja. ten eerste is optimisme. dat is gewoon een soort absurde eis. Je moet tegen de verdrukkingen moet je optimistisch zijn. Dat is gewoon een, een maatschappelijk teken van fatsoen. Maar uit hersenexperimenten blijkt dus dat die roze bril. versleuteld zit in ons brein. Dus ja. dan, eigenlijk hebt u dan een afwijkend brein. Dat kan best. Maar laten we zeggen, de opvattingen dat alles om de, om de aarde draait. Die zijn op intussen ook achterhaald. We moeten, we moeten eraan werken. Ik zie mensen bij mij in het dorp die stappen op de stoep, op de fiets. Dat, dat, dat, dat is niet gevaarlijk. Maar zonder één blik achterom te werpen, rijden ze de straat op. Het is dat ik zo'n pessimist ben, want ik hou er altijd rekening mee. Had u dat als kind ook al? Ja, nog, nog, nog veel erger. Ik ben nu gematigd uh, pessimist. De, die Britse onderzoekers zien uh, een verband met de financiële crisis. Hè. Ze zeggen die is mede ontstaan door dat onverbeterlijke optimisme. Ja, uh, ja dat, dat is heel duidelijk. Je... Uh, kijk, als ik een aanbieding zie van oh. een hele verleidelijke investering... Of, dan denk ik, nou, ik, waarschijnlijk word ik bedonderd. Of ik zal wel pech hebben, dus ik begin gewoon niet aan die dingen. Dus u bent ook nooit in de aandelen gegaan? Nee, nee, nee ja, sowieso niet, omdat ik geen zin heb om daarmee bezig te zijn... Ik zou dat ook niet doen, omdat je... Ja, je kan geluk hebben, maar hoeveel mensen hebben er geluk? Maar goed, um, dan blijkt dus dat die, uh, die Britse hersenonderzoekers... Uh, hebben die hun werk dan niet goed gedaan, moeten dat concluderen? Of bent u gewoon een enorme uitzondering? Ik zal het ik zeg niet dat die mensen hun werk niet goed gedaan hebben... maar ik ben een uitzondering, maar ik ben er blij omdat ik een pessimist ben. Dat heeft heel veel voordelen. Je hebt ten eerste heel veel meevallers. Je leeft langer en, en je hebt het gelijk aan je kant. Want het leven eindigt altijd toch met dood en ellende. Ja, dat zei Hans Dorrestein. We zijn aan het eind gekomen van de uitzending. Uh, morgen dan zit hier uh, Clary Polak. En zo meteen kunt u nog luisteren naar Casa Luna. En daar presenteert Elko Span. En een laatste glas in steen.